Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een schietpartij bij Pretoria in Zuid-Afrika zijn zeker tien doden gevallen. Onder hen zou ook een kind van drie en twee tieners zijn. Volgens Zuid-Afrikaanse media namen drie mannen afgelopen nacht een bar onder vuur. Behalve de elf doden vielen er ook zeker veertien gewonden. Waarom de bar onder vuur werd genomen is nog niet bekend. Het ongeluk tussen Ermelo en Elspeet van gisteravond heeft een tweede leven geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog in brand. De bestuurder kwam daarbij om het leven. De bijrijder werd met zware brandwonden aangetroffen op het wegdek. De 26-jarige man uit Nunspeet overleed later in het ziekenhuis. De identiteit van de bestuurder is nog niet bekend.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 Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Joey Diver was dat in uh, 100 Years uit 1975. Een enorme hit en uh, volgens mij kwam ze uit Haarlem. Maar dat zou ook niet kunnen. Ja, welkom bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, het is vijf over elf. Uh, nou, wat gaan we nog doen? Uh, dus even snel er doorheen gaan wat we gaan doen... Uh, in, deze, in dit tweede uur, we gaan zo de lote, uh, de eerste trekking van de loterij van uh, OVZ, is dat hè? Ja, doen we de komende vier weken Ja, de komende vier ja. weken gaan we dat doen inderdaad. Uh, als tweede onderwerp hebben we, uh, even kijken, want moet ik even... Het, het Park? Oh ja, waar de dinopark, ik geweest ben. Ja, dat is leuk. En dat komt uh, in de, op de locatie van, de, ja. van, de ca ja. van het casino ja. voor ja. twee jaar. Klopt. En, en daarna van, uh, doen wij uh, Lana van der Hek over de maandelijk, maandelijkse jam-sessie in de krocht. en uh, maandelijkse jam-sessie in de krocht. Lana van der Haak. Van der Haak, ja, inderdaad. Dat zeg ik. Over de, ze, ze, ze willen een maandelijkse jam-sessie in de krocht. Uh, dat zei ik ook. Uh, uh, ja, inderdaad. En, en, en, en, ze gaan, en ze gaan spelen ook nog, he? Ja, ze gaan spelen. Ja, dat wordt ja, ze gaan allemaal allemaal leuk. Dat dat wordt leuk, live. Uh, dus, uh, met Wim samen, hartstikke leuk. Ja, nou, goed... Uh, maar uh, we hebben vorige week al gesproken met Peter Tromp over de loterij. Die ja. elk jaar wordt georganiseerd. De actie loopt vier volle weken. En na ja. elke week zijn er mooie weekprijzen te winnen. Beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers. En aan het eind van de actie worden de hoofdprijzen getrokken. Ja. Dat zeg ik goed, hè? Ja, helemaal Peter. goed, Ger. Echt ja. fantastisch. Ik ja. had het niet beter kunnen voor. En ingevulde, nou, loten kunnen, kunnen over, hoor. De ingevulde loten kunnen daarvoor be bestemde box worden gedeponeerd... bij Bloemhuis Bluis, eh, bloemsier, vier, Bloemsierkunst, Jeff en Henk Bluis, dat is in Noord. Uh, en de Kaashoek en... Nee, de... net andersom, Ger, maar dat geeft... Me oh, toch? sorry, ik even... Nou, ja, Ik hou ik mijn mond... Uh... <laughs> en iedere zaterdag worden de weekprijzen tijdens de uitzending van Goedemorgen Zandvoort bekendgemaakt. En op donderdag vindt u de winnaars in de Zandvoortse Courant. Ja, heel leuk. Maar we beginnen Sint bij uh, GMZ. Sint-en-Piet. Sint uh, ja, ja, nee, steken, <laughs> ja. uh, Nou, welkom Peter. En, uh, ja, dankjewel. En, ja, inderdaad. En dat is mijn, uh, mijn zeer gewaardeerde collega Monique. Ja, Monique. He, uh, ja, Goedemorgen, Monique. Uh, kun je eerst iets zeggen over. Zijn er heel veel loten ingeleverd? Uh, ja, uh, we, we hebben. Jaarlijks hebben we zo'n 10.000 loten. Uh, door de drukken laten drukken. Huh? En, Zoveel. 10. Ja, 10.000 loten nog vier ja, weken ja, ja, ja, het is een mega verhaal hè die ja. loterij in december ja. Ja. De OVZ. Wat goed? Ja, daar denken jullie heel licht nee, over. Nou, ja. niet. Nee, zeker niet. Nee, ik zou dat niet durven. Ik, uh, ik heb mijn mond gehouden. Ik denk er maar niet licht over. 10.000 loten zeggen. Nou, jij zei net nog, ik denk er best licht over. <laughs> ja, nee, <laughs> dat moeten jullie absoluut. Nee, niet maar doen. jullie kunnen wel zien aan het aantal loten wat in de eerste week wordt ingeleverd ja. of of, nou, of ik is. Meestal de eerste trekking is magetjes. Mensen moeten nog wennen aan ja, het idee ja, enzovoort. Ja, ja. Maar tot mijn opperste verbazing en bovenverwachting vond ik toch het aantal loten wat ik uit de afhaalpunten gehaald heb vond ik verbazendwekkend veel. Nou, dus de populariteit stijgt en stijgt en stijgt. Nou, Leuk hoor. Leuk verstaanbaar. Een wanklank... Toch wel, uh, ene heer Zonneveld, u wel ja, kent. Ja, B B, B, B Z die is al jaren <lacht> bezig om zeg maar de notaris die deze dingen doet. Ja. Dat begrijpt u natuurlijk wel, hè? Dat kan ik allemaal niet zelf. Dat moet de notaris ja, doen. Ja, zeker weten. We worden aan alle kanten beïnvloed en, en ik word gestiekt, ik word ik word omgekocht enzovoort. Ja. Ik trap daar niet in. Zegt de heer BTC? Hij zit weer niet bij. Ik wil dat benadrukken. Maar goed, we gaan beginnen gelukken. met, met uh, de 25 winnaars, <laughs> hebben, hè, geloof ik. Ja, 25 nu. weekprijzen. Nou, weekprijzen. Ja. Nou, uh, ga je gewoon. En wat, met, zijn, wat zijn de weekprijzen? Uh, die ga ik nu opnoemen. Ja, hij gaat ze Oh ja, oké. Okay. Ja. Ik ga dat in een razend tempo doen. Heel goed. Ik haal heel diep adem. En dan lees ik de eerste 13 prijzen op. En daarna ben ik buiten Westen. En, en dan dat gaat Monique het over. Dan denk dan ook. Heel goed. Daar gaan we. Een fles wijn, aangeboden door Hotel Hoogland, gewonnen door Eva Meijer. Een cadeaubon van 25 euro, aangeboden door Bloemsierkunst Bluis. Familie, inderdaad. Ep Kuiper is de winnaar. Een kilo Noord-Hollandse kaas naar keuze, aangeboden o, door lekker. Kaashuis Tromp... gewonnen door Guus de Hond. Lekker Guus. Kestel <laughs> Van Vissum heeft dat aangeboden Misschien. aan de heer of mevrouw, ik denk meneer... J. Een smulcadeaubon van 25 euro. Aangeboden door Marcels Vers Theater. Gewonnen door J. Meidebi. Een cadeaubon van 20 euro. Aangeboden door de Zandvoetse Apotheek. Gewonnen door Udo Geisler. Udo Geisler? Oh, ja, dat is een, een zeer Zandvoetse naam. Ja. De Kaashoek heeft een cadeauband ter beschikking gesteld ter waarde van 50 euro. Zo, ja, goeiedag. Goed. Zo, zo. De Kaashoek is dat, hè? He? Ja, Heb dat ik kan al de gezegd duur dat het van de Kaashoek afkomstig is? Nee, waar, waar komt dat ja, vandaan? Van de Kaashoek. Oh, de Kaashoek. Waar zit er hier? Gewonnen door P. In de Wester in de Haltenstad. Ja. Ja. Ik neem je wel eens mee aan het handen. Ja, ja, <laughs> Gewonnen door P. Westerhuis. Een cadeaubon van 20 euro. Gewonnen door David Lee. Uh, vermoedelijk familie van Broes. Ik kijk het Ja, ja, ja. Uh, dat is, is aangeboden van die boek, door Rio's dierenspecialist. Dat moet ook even vermeld worden. Ja, mogelijk, zeker. Voor de honden. Een zak oliebollen en appelflappen. Ja, je raait het niet. Wie zou dat aangeboden hebben? Nou ja, ik denk het is olie, hè. Harry, inderdaad. Ja. Harry, oh nee. Oliebollenkraamfase heet dat. Ja. Vivian Leijnzaad is de trotse winnaar daarvan. Nummer 10. Cheeseburger menu... Aangeboden door Snackbart Klein. Gewonnen door Lila Hulscher Of Hulsher. Keine Ano. Een waardebon van 25 euro. Aangeboden door Peul. Gewonnen door Piet van Staveren. Een waardebon van 12,50 euro. Aangeboden door Viskraam Ari Guit, Heerlijke haring, Gewonnen door Lotje Pasteuning. En dan krijgen we, ja, gevoelig verhaal, een ontwormingskuur. voor de hond. Oh, naar keuze. Het is wel lekker. Afhankelijk van wat voor huisdier je hebt. Aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort. En dat is gewonnen door, ja, M. Kooyman. Ja, dan hebben we, Ben je nog nummer 13, Want volgens ja, mij moet Monique ik, ook. Ja, ik ben er. Ja. En dan krijgen we nu nummer 14. Ik ben buiten adem, Staat de ja. zuurstof klaar? Ja. Dan neemt Monique het over. Oké. Okay. Hé, hey, uh, uh, Marja. Ja? Laten we nou voortaan hier een uh, vrolijk uh, kabbelend muziekje onder zetten. Ja, heel, heel, heel... Uh... Oh, ze heeft Monique, ga je gaan. gaan. Voor de tweede ronde... de tweede en ronde en gaan we naar Monique. Nog, uh, en wacht even, Monique, want komt er komt een muziekje achter. Want dan maakt het wel een beetje ja, spannend... Het? en leuk en gezellig. Hier. Ja. hier, hier, hier. Ben je er al? Ook in de ga je gang, uh, ja? Monique. Uh, nummer 14. Cadeaubon van 20 euro... van Bloemhuis Weebluis uit Noord. Door Esther Meijering me, gewonnen. Een ja. ja. medium of Italian pizza... van Domino's, Lisette... Hubergsen. Een boekenbond van 20 euro van de Bruna door J. Troostwijk. Een Belis Handzeep van de Ethos door C.J. De Jager. Een cadeaubond te waarde van 20 euro van Frituur Danver door M. Dersigny. Dersigny. De, dank je. Uh, Een racepakket van Doggy Beach House uh, door de familie Geur, Een racepakket? Een racepakket, ja, van Doggy Beach ja. House. Wat moet ik daarvan bij voorstellen? Nou, als je een de race bent. Ziekte <laughs> <laughs> van Le Mans. De ontworm Ziekte <laughs> ja. oh. van Le Mans, 24 uur per dag de racekak. Dan moet je met, uh, met collega prijswinnaar 11 oh. in, de, in, de, in de weer... dan kun je de worm tegen de race. Uh, oh, dat is wel leuk. Ja. Ja. <laughs> dan Kadoor, hebben we een cadeaubon ter waarde van 15 euro... van Vera Flowers and Gifts door Corrie Marais... Toepack pack Slater Basic T-shirts naar keuze van Vlugfashion Fashion M. Teunissen. verrassingsgeschenk van Mandy's door C. Beauchampet. Beauchampet. Een pizza pepperoni van de Tasty Corner door RCJ Willem Willigers. Een cadeaubon van 50 euro door Daisy lingerie Marga de Boer. Jammer dat dat geen man was. Ja. Het, uh... ja, misschien is het een leuke vriend. Wie weet. Diner ja. won van 25 euro, restaurant Andrea Annemiek Gelissen. En dat waren ze. Nou, wat goed zeg, helemaal top. Gefeliciteerd, alle prijswinnaars. Ze hadden prachtige prijzen bij, moet ik zeggen. En uh, dat ja? gaat uh, gewoon nog drie keer door met al die ja, prijzen. En, en, en, en, en dan de nog de hoofdprijzen, prijzen, ja. Ja, ja, ja. En, uh, en buiten, ja. buiten dat het mooi is om al die prijzen uh, weg te geven, is het ook gezellig. Nee, absoluut, ja. ja. Hè? ja. En we voeren de spanning natuurlijk op Ja, natuurlijk, ja. Ja. Ik heb een beetje afgesproken dat we elke week om 11 uur dit gaan ja. doen. Uh, ja. Dat zou ja. kunnen, hè? Dat kan dat zeker, we, dat kunnen ja. we, Maar één ding is zeker, de naam Zonneveld zal de komende weken uh, wederom niet vallen. Nee, inderdaad. Nee, nou ja, dat is jammer voor oom Ben. Ja. Oh, hij het Ben. Oh, de ja, de, ik gun het hem van de de harte. Dat vind ik niet te zeggen door de raam. Ik gun het hem van harte, want het is een ja, bijzonder, ik ook. Ik ook. bijzonder het is het prettig mens. Genie, ik die man, hoor. Nee, en hij luistert waarschijnlijk. Ja. Ja? Nee. Hey, nu jij je top bent, uh, ja, Peter. Ja, ja, ja. Ik wil even vragen over uh, uh, Wim Hildering, het uh, ja. uh, toneel. Ja, daar ben ik ook een vervente... Ja, want jij speelt, speelt vaak van mee, mee hè? Uh, ja. Maar... Uh, Jullie spelen, volgens mij... Uh, jullie zijn de eerste spelers in de krocht, ja. hè? Wij hebben de primeur. 8 en 9 januari, wat was het? 9 en 10 januari. 9 en 10, ik zat er dichtbij. Vrijdag spelen we één keer. En wat de spelen jullie? Avond? Dat komt. Akkoord. Niet interruperen, meneer Loogmans. Ik ben <laughs> bezig met het verkopen. Is helemaal niet nodig, hè? Ga door met je vanaf. Dus stijf eigenlijk straks. <laughs> wij hebben inderdaad de primeur om straks als eerste ja. gebruik te maken van de krocht. 9 januari, januari op een vrijdag spelen we één voorstelling. Zaterdag spelen wij smiddags een voorstelling om een uur of twee. En s'avonds. Dus drie voorstellingen. Je moet mij zondag opvegen. Maar dan moet je, maar, je nog spelen? Dan moet ik. Nee, nee, nee. Zondag. Oh, zondag niet meer. Zondag is klaar. Oh, okay, en dan hebben we nog okay. een meetje met, met, de, nou, met de spelers. Ja. Altijd doen we. En uh, ja, het is een heel leuk stuk. Ja. Het is een stuk wat we al eerder gespeeld hebben. Het heet uh, Bedevaart naar Bonaire. Speelt zich af in een klooster. En ik ga niet te veel vertellen. Nee. Maar waar jullie vooral op moeten letten. dat is meneer Pastoor. Okay. Want meneer Pastoor wordt gespeeld door. door ben Zonneveld. Ben Zonneveld. Peter Blauw. Oh, Peter Blaas. Oké. Okay. <laughs> <grijp> helemaal goed, Peter. Hey, in, in, in een voorgesprekje had je het erover. dat je uh, misschien de krocht. dan nog, nog niet helemaal klaar is. Ja, weet je, ik ben gewoon een. Ja, een nou, daar een gaan we wel vanuit, toch? Wrak. Echt ik heb maandenlang pijn in mijn buik... dan komt het wel af. En ja, ja, we hadden ja. wel een alternatief. Dus mocht het niet kan door kunnen het altijd kunnen nog in de, in de kunnen de we in de trek? protestantse... de nee, protestantse kerk kunnen okay. we terecht. Ja. Okay. Nou, maar ja, weet je... we hebben natuurlijk professionele geluid... Ja. professioneel licht nodig... En de stars moeten shine. Ja, en we hebben dat nog een maand. We he? alleen maar op de krocht. Ja, dat klopt. En we hebben nog een maand, he? want uh, binnen nou, een maand ja, ja, kun je ja. nog een heleboel doen. Ja, de, de, en, als ik, uh, we gaan ervan uit dat het goed komt. Dan uh, vindt maandag de. de Sleuteloverdracht, klopt ja. ja, ja, ja uh, uh, uh, dat wordt gedaan door Gert-Jan Bluis. Onze ja. zeer gewaardeerde wethouder. Met beleefd antwoord, hè? de zijn concierge geeft. En uh, <laughs> een veertigtal vrijwilligers zijn daarbij aanwezig. Ja. En die krijgen dan geïnstrueerd wat ze de komende maand gaan doen om de zaak uh, bedrijfsklaar te maken. Ja. Voor toneelvereniging neem heel. Ja, door ja. In. Allemaal onder leiding van de Beleefd Standvoort, daar moeten we even, ja, doen. Klopt, even door klopt. Uh, stijgen ja. aan. Beleefstandvoort uh, zorgt voor de onder andere en de en, uh, gilles. Ja. programmering ja. van het hele Krochtverhaal. Ja. Uh, Dennis Krocht... Kool, ja. uh, die gaat de horeca uitbaten. Klopt, ja. Dat, uh, ja maar als er een borst staat. Die staat er nog niet? Nee, die staat er nog niet. maar nee, goed. Essentieel, hè? Ja, wat ik je zeg binnen drie uh, dagen. Ah, ja, dat wordt allemaal uh, goed. Uh, ja, maar ik heb nog steeds in buik. We gaan er, uh, we gaan er uh, naar uitkijken. Want uh, ja. Ja, het is altijd leuk uh, als jullie weer in de klok kunnen spelen. Want dat is heel lang geleden dat jullie gespeeld hebben, daar. Uh, ik denk, ja, maar we we twee keer in, in, in, in het in de Blauwe Trem. Ja, Blauwe Trem inderdaad. Eerst een hoorspel en na de rand een oh ja. toneelstuk. wat weinig uh, decor nodig had. Uh -huh. Want je bent dan uh -huh. toch. Beperkt, beperkt in, door de mogelijkheden. ja, ja, ja, ja. Maar ja we, we hadden natuurlijk weer een daverend succes. Want het is een vereniging die bloeit en groeit. In, nee, ja, dat klopt. Ik hoef hem zelf niet te verkopen. Nee, bedoel, nou, te kijken. Meneer Pastoor, <laughs> dank u wel. vraag ja, uh, aan mijn zoon. Mijn ja. <laughs> Monique ook hartelijk dank voor je medewerking. En tot volgende week. Ja, tot volgende tot volgende week. week. Ja, ik weet niet of ik er ben. Het is altijd een verrassing. Okay, hè, dan, wie er dan, dan, dan komt, dan kunnen dat, we vijf minuten dan minder. Dat staat allemaal op de kleine letter. Helemaal goed, Peter. Dankjewel, dankjewel. Magic, je Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM. Ja, dat was uh, God, hoor, het is een plaat waar... Roger, wa Roger Daltrey. Ja, natuurlijk ja, ro ja, Roger ja. Daltrey. He. Dat is de eerste, pla e eerste plaat waar een clip gemaakt, <coughs> Een videoclip. Ja? Oh, ja. leuk. Like. Uh, ja, maar was, Roger uh, Daltrey, die was... Nee, in... Roger Daltrey dan niet. Okay. Glover, Roger Glover. Want Roger, uh, Roger Dolphy was, dat was van de hoe. Van de hoe, heel, ja, goed. heel goed. dat was de zanger van de hoe. Ja, dat klopt. Ja. Uh, we gaan naar Something completely different. Want we gaan naar de dino's. Ja. Ja, nou ja, afgelopen week werd bekend... dat er in het uh, oude uh, casinogebouw... een tentoonstelling komt over uh, dinosaurussen. Ja. En uh, nou, dat wordt het... Uh, uh, World of Dino Experience hè, gaat het gewoon ik Ja, dat, uh, uh, dat is de bedoeling, hè? Ze gaan het helemaal verbouwen. Ja. We, we gaan, ik heb een uitnodiging gekregen om ook een keer een verslag te maken met. Uh, dat, dat ze bezig zijn met verbouwen. Nou, leuk. Ja. En, uh, dus, uh, nou, er is een rondleiding geweest de afgelopen week. En ja. uh, toen hebben we te horen gekregen wat ze allemaal willen gaan doen. Daar heb jij een mooie reportage over gemaakt... maar ja. als we het zo horen, dan moet er nog heel veel gebeuren. Er moet heel veel gebeuren. En, ja. uh, de, de, de, de, de, deze tentoonstelling is al op meerdere plekken van Nederland te zien uh, geweest... en het, is, het, blij, het blijkt een enorme uh, publiekstrekker te zijn. Ja, dat geloof ik graag. Afgelopen je... zomer nog te zien in Rotterdam. Klopt. World of Dino's. Ja. En eerder in de Jaarburgers in Utrecht... en de Brabant Hallen in de Bosch. Dus ze, ze kunnen het waarschijnlijk wel heel snel maken... Want in ja, mei willen ze al open. Dat klopt, dat horen we straks natuurlijk ook in het verslag. Maar, ja, maar ze willen in april, mei willen ze open. Ja. Maar ze moeten ook een, uh, uh, wat andere beesten maken, omdat de hoogte van het Casino is natuurlijk hoog uit, 3 meter of zo. 3,5 meter is de, ja. de hoogste. Uh, die dino's die waren 6, 7 meter. Ja, dus ze hebben, wat ze hebben gedaan is... Uh... Is de laatste die ik live gezien heb, zo'n dino, die was, die was 7 meter hoog? Ja, maar dit, die komen daar niet Ja, in. Dat, dat was toen... Uh, Moet je ze op z'n uh, kant leggen. Bij pees uit, uh, liep je los. <laughs> Moet je ze op z'n kant leggen. Maar goed, jij hebt er een mooie uh, reportage van gemaakt. En, uh... Die gaan we ook op tv zien trouwens. Oh, leuk. Bij uh, ZFM, dus uh, ja. we, we, we, ik zal hem uh, uh, uh, plannen voor maandag. Ja, leuk. Dus zie ik ook kanaal 40 hè? Ja. Ja, hartstikke leuk. Helemaal goed. We gaan er naar luisteren. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. U komt uit Zandvoort, hè? Ja, ik woon hier sinds een paar maanden. Oh, uh, uh, uh, en bevalt het? Helemaal goed. Heerlijk. Ja. Net uh, door de duinen, langs het strand. Dus, uh, met, de, met de hond natuurlijk. Met de hond, zeker, ja. ja. Maar uh, het casino is weg, maar er komt een, een, een nieuwe uh, uh, eigenaar in, hè? Volgens mij komt er een hotel.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 We hebben, zoals jullie weten, een pitch uitgeschreven, of een uitvraag gedaan voor ja, eigenlijk iedereen voor de tijdelijke invulling van het, het Holland Casino. Ik zou beide willen zeggen: het Holland Casino. Um, en dan is het, deze uh, ja, Dino World, het krijgt misschien iets andere naam, dat wordt uh, toegespitst op Zandvoort. Uh, maar dat laat ik verder aan jullie uitgekomen in de gedachte dat het aan de ene kant een aanvulling is op het aanbod van wat er in Zandvoort is. Jaar rond voor het hele gezin en een goed gebruik van de ruimte in het oude casinogebouw. Nou, het moment is nu dat we eigenlijk een sleutel dat kunnen doen. Jullie huren het voor de komende in ieder geval twee jaar. Waarom twee jaar? Dat is eigenlijk de tijd dat we nodig hebben om de procedure voor de Herontwikkeling van dit plot uh, voor elkaar te krijgen. Dat gaat over plannen maken, het rekenen, het tekenen, het vergunning aanvragen en alles wat erbij hoort. Uh, dus ja, ik, ik, ik wil het eigenlijk heel kort houden, misschien jullie zo nog een introductie kunnen geven. Uh, we hebben een uh, symbolische overheid. Ja. <laughs> oh ja. Uh, dat is het uh, uiteraard slachtoffer Zandvoort en een sleutel, sleutel van tand. Dat geef ik aan in ieder geval jou, Ben. Uh, uh, uh, heel veel succes. Dank je wel. En uh, ja. nou ja, maak er iets moois van. Ja. De Ranger ook. Hartstikke bedankt. Uh, aan jullie, alsjeblieft, Mooi. bij deze en uh, nogmaals. Heel erg bedankt. We zijn heel benieuwd naar wat erin komt. Uh, kijk, veel <lacht> succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. U uh, bedankt. Uh, dank jullie wel ook allemaal voor de komst. Uh, namens Wiltzijmers sta ik hier. Ben ik ben Greg Ik ben projectleider van wat hier gaat komen. En uh, ja, ik ga jullie eigenlijk wel meenemen in wat we precies gaan doen hier. Uh, World of Dunes, de organisatie bestaat al uh, uit, uit, sinds 2018 eigenlijk. Zijn er zijn een aantal dino's uh, gekocht op de geilen en die zijn we gaan uh, plaatsen op een expositie. En uh, dat was eigenlijk een groot succes, dus dat is steeds verder uitgebreid. En uh, inmiddels verhuren we die ook aan andere parken, parken, diertuinen. En, en maar uh, ja, deze kans kwam, uh, kwam langs, die uh, hebben we gegrepen en dacht, ja, dit, dit, dit is een...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 een soort tempo, eigenlijk waar we als eerste binnenkomen in een uh, spannende sfeer. Uh, dan, uh, daar staat een mooie jeepstar met een grote T-Rex erbij. En uh, dan gaan we ons daarna, nadat je de kaartjes gescand hebt, kunnen we onze weg vervolgen. Die kant op het gebouw weer. En dan gaan we een avontuur beleven waarin je meegenomen wordt langs de wereld van dinosaurussen op verschillende manieren. Ja, we lopen die kant op. Ja. We zullen hier banden komen met dinosaurus, embryo's en zo, maar ook interactieve onderdelen waarbij je bijvoorbeeld kunt incuberen. Eigenlijk kunt incuberen, zodat dus kinderen ook daarin wat meekrijgen. Over hoe klein het was, maar hoe ze gegroeid zijn en ook echt dingen kunnen doen hier aan deze kant. Daar niet we de dinosaurus van het college. Ja, ja de klokwethouder.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 kant en aan de, aan de westkant, zeg maar, uh, nou ja, het hotel, hè? De... Ja, het hotel, dat staat in natuurlijk uh, Palma's, dus ja. daar uh, uh, ja, er moet een goede afstemming komen tussen die twee gebouwen. Maar ik neem aan dat er nog wel wat overgesproken gaat worden in de gemeenteraad. Uh, ja, wat de gemeenteraad wil of gaat bespreken, ik zeg altijd, de agenda van de raad is aan de raad. Ja. Uh, ik ben altijd bereid om daar uh, texten, toelichting, en... toelichting, tekst en uitleg ja. en verantwoording over af te leggen, dus uh, graag zelfs. En je moet wel afwachten of je weer een, een nieuwe termijn krijgt. Uh, zoals iedereen weet, althans dat hoop ik, is op 18 maart volgend jaar zijn de verkiezingen. En uh, wat daarna gebeurt is uh, mede afhankelijk van de samenstelling van de gemeenteraad. Ja, maar je bent beschikbaar? Uh, ik ben uh, sowieso beschikbaar en uh, je kent mijn uitspraak. Ja, ik weet het. Ja, ja. Hé, <laughs> <Hey>, hartstikke bedankt. <laughs> ja, ja. Ik had nog één uh, vraag. Ja? Uh, wie was nummer twee?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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, um, cultuur ja, en sport uh, op ZFM. Uh, op Wacht even, er was nog wat bezig, Hans. Oh, ja. Je ging, er, er, nog je nog ging nog er dwars doorheen. doorheen. Hans, ah, kan uh, ik je even inlichten? De Zandvoortse muziek zien krijgt een nieuw impuls... met de komst van Jam Sessie Zandvoort. Een maandelijkse bijeenkomst waar muzikanten, vocalisten... en muziekliefhebbers samenkomen om live te spelen... Vanaf 23 januari 2026 wordt elke vierde vrijdag van de maand... ...oefenruimte van Pluspunt opengesteld voor iedereen die zich wil onderdompelen ja, in de muziek. In de muziek, zeker. Nee, dat ga je ook doen, neem ik aan, Ger, of niet? Nou, ik ja? ben bang dat ik geen tijd heb. Nee, oké. Okay. Nou, de <laughs> initiatiefnemers zijn in ieder geval Lennon van der Haak en, uh, en Wim uh, Beekman. Uh, Huis, wel... Beekhuis. Ja, inderdaad. Beekhuis. Beekhuis. Uh, welkom allebei. Uh, ja, want jullie hebben dit zeg maar, bedacht, heel niet? Het initiatief Wim? komt van Wim. En ik oh, ben Wim, eigenlijk daarna uh, bij. Jij bent echt een initiatiefnemer ervan. Ja, maar in zekere zin kwam het ook weer door, door Buurtbakkie... wat in uh, Noord, ja, in Noord, uh, Noord ja, ja. bezig is. En ik heb uh, contact gezocht met Paulien Willemsen. En daar heb ik eigenlijk mijn voorstel gedaan van... Uh, van kunnen we jam gaan houden bij okay. uh, Pluspunt? En, en daar stond ze welwillend tegenover. En eigenlijk zo is het balletje gaan rollen. En toen zei mijn vrouw tegen mij... Vraag Lena of ze mee wil doen en denken. Uh -huh. En eigenlijk uh, toen ging het in een uh, stroomversnelling. Want jullie zijn allebei muzikanten, tenminste uh, geen professionele muzikanten, maar kunnen spelen. Zeg maar, wat, wat, wat speel jij zelf? Ik speel hè? zelf gitaar. Gitaar, en jij Lena? Laten we zo zeggen, ik hou ervan om te zingen, gitaar spelen en drummen. Nou, dat is toch. Uh, ja, uh, kom je, daar kom je al aan natuurlijk. Ja, toch? maar ik zeg ook wel, ik hou ervan. <laughs> ja, zegt, hey, wat, wat, wat voor soort muziek uh, spelen jullie? Eigenlijk, nou ik zelf volg erg op de jaren zeventig muziek natuurlijk, mm -hmm. maar ik probeer toch ook wel bij te blijven met de hedendaagse muziek. Ik luister er wel, het ja, is nog steeds goede muziek gemaakt eigenlijk. Ja, ja, zeker. Er zitten hele mooie nummers tussen. Ja, Absoluut. Dat bedoelt... en, maar maar dat, dat, dat wordt gespeeld bij de jam sessies. Ja, dat zouden we willen gaan doen. Ja. Zijn geen eigen composities? Uh, nee, dat gaan niet. Horen? Nee, nee. Nee. nee, we hoorden, we hoorden net uh, Simon met Galfunkel, daar hou je ook van, dat soort muziek. Ja, maar ik vind Paul Simon best wel uh, een, een, een hele goede muzikant. Uh -huh. En om hem, hem na te spelen, komt dus nog, nog even wat ja, te zeggen. Nee, dat is best lastig, hè? Is best lastig, dat hoor. is lastig inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat moet je kunnen om zeg maar, met jullie mee te spelen? Uh, Akkoorden kennis is wel behandeld. Ja, ja, ja, dat is het he, meeste, ja. uh, dat is wel de basis. Uh -huh. ja. Uh, en een drummer gewoon het ritme. Dat is ook wel... Uh, ja, ook maat ja, ja, ja. En ja. maatvast. Ja. En dat, dat bedoelen we dus ook... met uh, dat je dus met verschillende niveaus kunt instappen. Mm -hmm. Als je beginner bent... speel je vaak alleen slaggitaar. Dus akkoorden. Of je speelt akkoorden op de piano. Of uh, met een accordeon speel je ook mm -hmm. veel akkoorden. Kijk, en dan kom je echt al een heel eind. Dan is een nummer al heel gaaf om te spelen. Ja. Ja. Maar uh, gevorderden die zeggen bijvoorbeeld... van nou ik wil die solo doen. Of ik wil juist uh, de moeilijkheidsgraad wat hoger... Uh, leggen, dan kan dat gewoon. Oh. Omdat wij iedereen namelijk één linkje geven van de nummers die we spelen. Dus iedereen weet dezelfde toonhoogte, hetzelfde ritme. Uh, je kunt zien welke akkoorden het zijn, maar ook welke solo's het zijn. Dus je kunt echt voor jezelf uitmaken wat bij jou passend is. Wij gaan dat niet tegen jou zeggen. Nee. Maar moet je, moet je je eigen instrument meenemen? Bijvoorbeeld je eigen drumstel? Of uh, staat nee. het klaar? Of? Nee, de drumstel staat klaar. Oh. Um, we hebben een aantal instrumenten... Uh, die te zwaar zijn om het <coughs> mee te nemen. Ja, een vleugel, vleugel neem je niet je snel mee? Nee, nee daarom nee. Uh, maar het is wel de bedoeling... dat als jij basgitaar speelt of viool... dat je die wel meeneemt. Ook ja. al omdat je natuurlijk lekkerder speelt op je eigen instrument. Ja, dat is maar waar. wij hebben wel een aantal instrumenten... zoals een keyboard, een aantal gitaren... Uh, voor mensen die hem niet mee kunnen nemen. En spelen zang, is, dat kan ook die? niet? Ja, ja juist. Okay, ja. juist okay, ja, ja, we ja. hebben ook een aantal microfoons, dus dat mm. muziekstandaards... zodat oh, mensen goed. ook hun ja. papiertje kunnen meenemen... En, uh, ja niet altijd de tekst nog uit het hoofd te hoeven liggen. Hm. Maar is, uh, is uh, het... het, het uh, wat wou ik dan vragen? Dat weet ik niet meer. Ik wou eens leuk vragen. Oh, nou, oh ja, spelen, spelen jullie versterkt? Ja. ja? Dat, dat is, daar komt al iets... Uh, Goeie goede vraag. Uh, uh, ja, we hebben... Uh, ja, hebben Goeie vraag. Het uh, <laughs> uh, pluspunt stelt geen muziekapparatuur uh, ter beschikking. Nee. Dat zou moeten komen van de muziekschool die daarin zit, maar die uh, uh -huh. heeft daar slechte ervaringen mee en dat, dat begrijpen wij, dat is logisch. Dus we, hebben, we moeten onszelf bedruipen wat dat punt betreft. Hè? We moeten zelf voor de apparatuur zorgen. Mm -hmm. En toevallig heb ik dan drie uh, kleine oefenversterkers... van 20 watt ongeveer, 50 mm -hmm. watt. En we maken best wel veel herrie hoor, uh, uh, zo'n klein versterkertje. En dat zou voor de gitaar bedoeld zijn. En dan heb ik een uh, kleine PA, 100 watt. Dat is mm -hmm. nog aardig, aardig. En daar ja. kunnen we dan een stuk of vijf microfoons op aansluiten. En, en misschien nog apparatuur, dat weet ik nog niet. Maar, maar dus we hebben niet zo, We zijn beperkt dat onze apparatuur betreft. Dus als mensen apparatuur hebben... en zeggen van we doen er niks mee... dan houden we ons aanbevolen. Mm -hmm. en, uh, uh, en het kan ook zijn dat muzikanten zeggen van... nou weet je, ik heb zelf ook zo'n klein oefenversterkertje... dat neem ik van, van huis mee. Ja. Dat zou dus ook kunnen. Dat, dat, dat is ja. van het probleempje waar we tegenaan lopen. Maar we hebben dus in ieder geval iets. We staan in het ja. lege handen. Ja. Ja. Jullie zijn al in het programma geweest hè, bij ZFN. Uh, ja, klopt. Vorige het er... week bij... Bij Rob Harms. Ja, ja zo op zaterdagmiddag. Stamperd op zaterdag. Hebben jullie daar reacties op gekregen? Of niet? Ja. Oh, wat leuk. Ja, heel veel. Ja, ja. ja, ja. ja. Oh, wat goed. Was goed. Ja, het is ook een heel leuk programma. Hè? Ja, prachtig programma. Ja, zeker. We hadden het natuurlijk ook aangekondigd. Het werd ja. aangekondigd al ja. eerder op, ja. uh, op de sociale kanalen. Daar okay. hebben wij zelf ook natuurlijk voor gezorgd. En na afloop kregen we natuurlijk reacties over, uh, ja, over uh, het... Uh, uh, ons optreden, maar ook, over, maar ook mensen die uh, zichzelf hebben aangemeld. Dus, oh, ja, goed. Ja, dat loopt helemaal leuk. Hey, jullie gaan, gaan door, hoe lang gaan jullie door? Want jullie willen uiteindelijk een, een, een optreden geven uh, ergens. Dus ja. we moeten in ieder geval doorgaan tot en met december uh, <laughs> 2026. Ja, zeker. Okay. Maar, maar dit, ik denk niet dat het daar dan ophoudt, dan gaat het wel weer verder. We gaan gewoon, gewoon verder door. Gaan. De inloop uh, is om 19.30 uur. En, en, en jullie gaan uh, jammen van uh, 8 tot uh, 10? Ja, inderdaad. Ja, s'avonds hè? Ja. ja. En dan, uh, daarna kunnen we nog even napraten aan de bar. Ja, ja precies. Ja, ja. En dan uh, kost uh, 2,50 per bezoeker. Ja. Klopt ook. En je moet uh, je eigen instrument meenemen terzij deze te zwaar is. Ja, inderdaad. Ja, en, daar ja, hebben we ja, hebben het net over gehad natuurlijk. Ja, en, en, en mag jullie willen uiteindelijk een, een voorstelling geven, toch? In de krocht, klopt ja, dat? Een, ja, een ja. feestconcert. Oh ja, is, is de datum daar al van bekend? Of ja, niet? zeker. Oh. Um, als je kijkt op onze website, www.zandvoortjamsessies.nl... Uh, dan kijk je bij de agenda. En dan oh, uh, zie goed. je alle data waarin wij überhaupt spelen. Dus elke vrijdag oh, ja, van ja. de maand. Ja, en daarnaast staat dus ook het concert al uh, aangeduid. Ah, ah. Op zondag 13 december van 2 tot 4 in uh, de krocht. Uh, we staan ook al op hun pagina, op hun agendapagina. Oh, um, ja. ja. Kijk, ik zit kaartjes, uh, Ja, nou, dan kun je <coughs> uh, Kaartjes zijn nog niet te koop, want het is nogal ver weg nog. Nou, maar vanuit maar het vanaf het najaar zijn de kaarten al te koop, maar we staan al op de agenda. Ik denk dat de belangstelling enorm zal zijn. Ik bedoel, uh, je, moet Lijks, dus, je moet er kaartjes? snel bij zijn voor de kaartjes, denk ik. ik. denk het wel. Nee, toch? Laten we het hopen. <laughs> je blijft een beetje stil, Wim. Maar, ja, uh, ja, ja, het is nog, zo, nog heel ver weg natuurlijk. Hebben jullie ooit in het programma um, uh, Alt-FM gezeten van, uh, van ZFM? Nee, niet van, van Jaap bedoel je. Ja, van Rome. Jaap. Ja. Nee, want uh, nou, ten eerste is het natuurlijk heel kort dag. We zijn pas twee weken geleden ja. begonnen met, okay. uh, met uh, strategische uh, PR uh, en promotie. Um, maar Jaap heeft natuurlijk echt de bands band. Hmm. En wij zijn hmm. gewoon mensen die uh, betrokken zijn met muziek, met hmm. muziek ja. en uh, proberen zo goed mogelijk met elkaar te spelen, maar het moet vooral gezellig zijn. Ja, en bij Jaap het. zijn er toch wel wat professionele. Ja, dat muziekanten. is waar. Maar we hebben het een klein beetje gehad over welke richting het uitgaat, maar kun je nog even iets zeggen wat voor muziek nou er gespeeld gaat worden? Uh, die with a Smile, dat, uh, wat we nu zelf aan het doen zijn. En dan heb ik van de Doobie Brothers heb ik. Uh, uh, Long Train Running. Long Train Running, inderdaad. Okay, ja. uh, van de Beatles, Something, dat is geschreven door George Harrison. Ja, jullie gaan covers maken dus eigenlijk. Ja, wij gaan die gewoon ja. covers doen. proberen oh, ja, ja, ja. ja, die uh, is het gewoon niet te doen. Nee, dat is ook Voor mezelf maar, ja. vind ik het leuk als het uh, zo, zo goed mogelijk klinkt, om te ja, zeggen. Ja. Het uit is haalbare wat je eruit kunt halen, Want ja. zoals de Beatles klinkt je natuurlijk nooit. Maar als, het, als mensen zeggen van, hey, dat is uh, Something van de Beatles, dat, ja. ze herkennen het, dan is ja. het wel heel wat. Dan is ja. leuk. Maar iemand met een mondharmonica of een triangle, die je mag ook komen. Ja, je mag in principe ook komen. Ja, en als je zegt van iemand met een dwarswaard, bijvoorbeeld, dan kunnen we maar eens boeding bloes gaan doen dat is leuk. Hey, over het feestconcert in de Krocht, dat is volgend jaar, hè? Ja. Ja, 2006. Ja, inderdaad. Ja, 13 ja. december van 2 tot 4. Anders is het volgende week. Ja. Dat gaan we niet redden, denk ik. Nee, dat gaan uh, we nee. niet redden. <laughs> nou <Nee. laughs> nee, ja, ik zeg het maar even. Want, nee, heel uh, goed. heel goed Nee, oké. Okay. Uh, ja. Tickets zijn te koop via de website van het theater. Of uh, je kan uh, nu al kaarten kopen. Uh, klik hier voor het kaartje. Ja. Nou. ja. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Uh, nou, jullie gaan nog wat spelen, begrijp ik. Ja. Uh, gaan jullie dat, willen jullie dat nu doen, of zeg je van uh, nou, we moeten ons nog even voorbereiden? Ik moet nog even mijn gitaar pakken. Ja, ja nee, ja, rustig. Makbaar, pak pak, pak ja. maar, pak maar, helemaal goed. Dat is het wel handig als je gitaar speelt, dat je gitaar hebt. Ja, ja toch wel. Ja. Want jij gaat, jij gaat zingen, uh, Ja, ik uh, ga zingen. Moet je staan, of niet? Of... Ik ga zo meteen staan. Oh, wat so, goed. Pak, daarom heb ik de, ook de kop. Oh, de ja, ja, ja. dan pak, ik, pak je de uh, microfoon en dan, dan, dan heb ik kreeg. meer uh, volume. Nee, dat klopt. Ja, ja. Die would a ja. smile, dat is uh, nou, binnen, een nummer van uh, Bruno Mars. komt oh. de Spaanse gitaar. Ja. Mooi ding. Met van Bruno Mars samen met Lady Gaga. Lady Gaga. Oké, okay, en dan ben jij Lady Gaga. Uh, nou, op dit moment uh, niet. Oh. <laughs> nee, um, uh, uh, ik, speel, of ik zing eigenlijk de uh, tekst en de lied van Bruno Mars. Oké, okay. okay, heel goed. Uh. Lady Lala. Nou, we gaan, uh, we gaan luisteren. Ik ben erg benieuwd. Kan ik iets harder? Ja, mm. yeah. ja. Iets harder in de koptelefoon. Mm. Ja. ja, zo ben ik. In de koptelefoon je ja. daar. We moeten ja, even iets is, rechtzetten ik moet hier even Sorry, want ik, ik, ik gaat hem. Maar nu? Nee, zo gaat het dus prima. Ja. Af en toe Ja, uh, ja dat is... Kijk, het voor de luisteraars leuk. Nou, Om te zien hoe dat live gaat, hè. <laughs> <he? laughs> van de Haak en Wim Beekhuizen. Helemaal goed. Nou, jongens, gaan jullie gang. We zijn uh, benieuwd. Leuk. Leuk. Mm -hmm. ja zeker. Ja? Iedereen kan het maandag eventueel nog een keer terugluisteren. Hè? Jullie ook trouwens hoe het gegaan ja. is. Ja, Dezelfde maandag tijd het, hè? 10 tot 12. Ja, 10 tot 12 ook. Leuk. Ja, uh, ja. Hoe, hebben jullie hier veel op geoefend, uh, dit nummer? Of? Uh, ik denk dat we twee, drie keer bij elkaar zijn geweest. Ja, ik ja, okay. wel ja mee eigenlijk een aantal keer dat we hebben. Ja, maar het klonk al prima. Nou, we hebben nog een beetje drukstel erachter. En, uh, ja, we hebben nog een beetje brood, ja, Dus ja, dan... iedereen die zich geroepen voelt, kom ja. alstublieft, meld je aan. Want dat is gewoon superleuk. Hartstikke leuk, dat ja. is helemaal goed. Nou, ja. nou we hebben gezegd uh, wanneer en waar. Hè, we al, uh, ja, al alles gehad. is uh, duidelijk, denk ik. Nou, ik. Het is een leuk initiatief en uh, ja, ik hoop dat jullie uh, veel succes ermee hebben. We hebben nog dus. niet over themaavonden gehad, hè? Jullie gaan ook themaavonden doen? Ja, één th thema-avond wordt uh, de Beatles. Ja. Nou, dan uh, ben je. Ben je... Ben je al een hele beetje... Ja, ja, een andere zou de Golden kunnen zijn. Ja, dus, ja, dat houden we nog een beetje in spanning. Moet, ja. ja. een beetje spanning. Ook uh, omdat we gastmuzikanten uitnodigen. Uh, dus daar zijn we ook volop mee bezig. Ook goed. Ja, de uh, gastmuzikanten dat houdt eigenlijk in. Dus muzikanten uit, uh, uit Zandvoort en omgeving die semi-professioneel zijn. Oh, okay. En dan is het dus leuk voor mensen zoals ik en Wim om ja. ons daaraan ja. op te trekken. En ook ja. andere muzikanten die denken, oh ja, maar ik heb toch ja. nog eventjes met iemand gespeeld die eigenlijk al heel veel ja. optreedt. Goed, nou, nee, helemaal goed. Jij bent eigenlijk ook semi-professioneel, euh, of niet? Mm, nee, niet echt. Nee. Maar je doet al maar heel lang. Ik doe het in de al heel lang, vanaf mijn 17 he. Dus Ik speel al ja. meer dan 50 jaar gitaar. Ja, maar, maar, maar wij hebben zoiets als gitarist van... van kijk, Eddie van, van helen of... Ja, maar dan noem je jou al niet op. Dan, dan voelen we ons weer heel erg klein. op <hasssize> <tenslacht> ja. Ja. Ja. Maar ik golf wel eens... en dan kijk ik ook niet naar Rory McElroy of dus. zo. Nee, precies. Nee. Ja, ja, ja, ja, ja. We, we hebben er wel plezier nee, in. Ja. Voor jezelf Absoluut. denk je van... van, van nou, het, het, het, het is toch in één keer gelukt, maar ja. nog meer. Hè? Het, is, nou, wel het is wel te horen dat je al veel langer speelt natuurlijk. Ja, dat is dus, wel dus, duidelijk. Dus, dus je kan wel een liedje tegen horen ja. brengen. Dus ja. da da daar ben je ook, ja. Ja, je plezier uit. Ja, ja heel duidelijk. Nou, nee, heel, je, ja, maar, ja, heel veel succes. Heel hartelijk bedankt voor uw komst. Nou, ja, goed ja, weekend. Bedankt. Graag gedaan. En, en ik blijf. hoop dat het een succes wordt. En de eerste was ook weer 13 januari. Nee, maar, nee, 23, nee 23, januari. 23 januari. 23 januari inderdaad. Ja. In pluspunt, half acht. En iedereen is welkom, zo maar zeggen. Zeker, ook bezoekers dus. Ja, ja, dat begrijp ik, ja. Nou, we gaan er eind aan breien. We gaan er eind aan breien. denk ik, uh, Maya. Heb je nog een uh, aardig nummer? Ik heb uh, Ron, uh, Rod uh, McHugh met uh, Without a Warrior. Oh, okay. Ja, die kennen we nog met die, nou, iedereen waard, met die zware iedereen veel zwaar met de Formule 1, hè, Ja, uh, nou, nou, een weekend. fijne dag allemaal en een ja. fijn weekend. En uh, tot volgende week. Tot en dankjewel, Hans. Ja, en uh, jij ook, Ger, misschien uh, weer uh, prima, toch? Ach, wel, ja. Oké, okay. het wordt vanzelf 12 uur. Gypsy through and through and have a worry in the world. All Mary Van are minstrels that who keep their troubles locked inside. Don't afflict them all the world. Ja, ik uh, wil toch nog even uh, uh, laten weten dat uh, straks uh, het uh, programma van Rob Harms uh, nog te, te beluisteren is. Dus het is een heel goed programma. Zet hem allemaal op uh, ZFM. Wat zei je? Zandvoort op zaterdag, zeker. Met de voetbalverslagen. Voetbal en uh, je kan de, uh, de, de, de items die ik gemaakt heb uh, nog een keer terug horen. Ja. Ook gezellig. Nou, fijne dag. Is er iets te zeggen? Never